Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester blijven maar ook waakzaam na de misaanval van gisteravond. In het centrum van Londen viel een man van 19 meerdere mensen aan. Een vrouw werd gedood, vijf anderen raakten gewond. Het incident gebeurde op Russell Square, niet ver van het British Museum. De politie heeft de daden met een stroomstootwapen uitgeschakeld, vermoed wordt dat de man psychische problemen heeft.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 Opnieuw verlies voor bodemonderzoeker Fugro. Door de problemen in de olie- en gassector... zette het Nederlandse bedrijf het afgelopen jaar een kwart minder om... en boekte een nettoverlies van ruim 200 miljoen euro. Een jaar geleden bleef het verlies met 10 miljoen euro nog relatief beperkt. Veel olie- en gasproducenten hebben de afgelopen tijd projecten afgeblazen... die door de lage olieprijzen niet meer rendabel zijn... of waarvan niet zeker is dat ze genoeg zullen opbrengen. Fugro bezuinigt al fors. Dit jaar werden al ruim 580 banen geschrapt. In Julianadorp, in de kop van Noord-Holland, is vanochtend een strandtent uitgebrand. De brand brak rond vijf uur uit. De oorzaak is nog niet bekend. Afgelopen juli was er ook al brand in de zaak. Het is het vierde strandpaviljoen in de regio dat in korte tijd door brand is getroffen, meldt de regionale omroep Noord-Holland. Het weer, de zon schijnt af en toe, vooral vanmiddag. Al kan er hier en daar nog een buitje vallen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt een graad of 20. Morgen meer zon en iets warmer. In het weekende zet de zomer door. Zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dan gaan wij door met het tweede uur van de Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Uh, waar het uh, redelijk gezellig druk is. En uh, wij gaan even zeggen wat wij allemaal gaan doen. Freddy. Ja, we beginnen met, uh, met Henk Keur. Goedemorgen. He, Henk mag ik zeggen. Hè? Ja hoor. Ja. Uh, Buiten van Sociaal, uh, Sociaal uh, Zandvoort. En jij hebt, er is een brief gestuurd door PvdA en Sociaal Zandvoort over... Uh, over zorgen, daar gaan we het zo over hebben de zandse plezier daar gaan we het straks over hebben we hebben het ook nog uh, met de onderneemster de salon dat is laura bluis die uh heeft op de zeestraat. Het is een uh, schoonheidsjalon, ja. hè? Ja. En uh, ze is verkast, hè, Van Noord naar ja. het centrum. Ja. En daarna gaan we praten met Roy van Buringen over het zesde American Roots Country and Blues concert. Maar allereerst de brief uh, over zorgen van Sans Suppressie. Uh, vraag 1. Is er een brief over gestuurd naar het college of hebben jullie alleen zorgen? Nou, we hebben ze allebei. Uh, <laughs> Want ja, nou, ja, is anders sturen is je niet, natuurlijk. Nee. <laughs> Goedemorgen trouwens, Ben. En, uh, Goedemorgen. Freddy. Uh, nee, we hebben ze allebei natuurlijk, ja? want anders dan stuur je zulke dingen niet op natuurlijk. Ja, allereerst, uh, wat, wat zijn jullie zorgen over de zandsuppressies die inmiddels al een aantal weken bezig is? Ik uh, zal proberen uit te leggen. Ja. Uh, kijk, je hebt een aantal manieren van zandsuppressies. Het is voorhoofersupplesie, dat wil zeggen wat ze nu aan het doen zijn. Het ja. is dus voor de, de ongeveer de derde zandbank. Ja. Daar uh, opspuiten daarvan. En je hebt op het strand en voor het strand. Dat wil zeggen vlak voor de kustlijn, zeg maar, dat dus, je dat opspuit. Dus het het vergroten van strand, zeg maar. Juist. Ja. Nou, wat je dus hier in uh, in en uh, Kasperduin hebt, dat is dus voor het strand en op het strand. Nou, de nadelen zijn... Je, je spijt het wel op. Kijk, we zijn voor die veiligheid van die kust. want we dat even duidelijk zijn, want dat, je moet dat in de gaten houden. En dat moet je ja. bijhouden. Want dan zit er nog verder van huis. Uh, dus wat in pet is gebeurd, dat spijt dus op het zand en voor het strand. Ja. Als je daarop loopt, ik heb het zelf meegemaakt en gezien, daarom ben ik er zo ingedoken. Kijk, als je daar loopt of rijdt of iets anders, dan kun je wegzakken. Je soort drijfzand soort drijfzandeffect. Je ziet het niet, de bovenlaag is zacht, maar daaronder is het, of de bovenlaag is een soort harde laag. En daaronder is het zacht. Als je ja, daarop gaat dan kun je hem wegzakken. Kijk wat er gebeurt met dat paard, wat ook nu weer in het nieuws is geweest, dat heb ik kijk dan. of oh droogte tussen Katwijk en Noordwijk, ja. die kant op, hebben ze dat ook gedaan. Er zijn zelfs voertuigen weer gezakt. Ik heb die mensen gesproken daar ook. Die voertuigen, kon zelfs de Rensburgade kon er niet bij komen met die rupsvoertuigen. Nee, nee, want die zak ook weg. Dat kan niet. Dus, <tomt> maar ik wil niet zeggen dat dat hier gebeurt. Nee, nou, iemand hier hebben we die voorsupplesie. Maar het gevaar van op het strand, strand spuiten is dus dat je, je creëert een, een, een veld met drijfzand. Juist. Okay. Maar dat hebben we hier niet. Hier het doen het voor de derde, de derde bank. Ja. Voor de derde bank. En dat wil zeggen, je gaat, dat zand ga je op die, voor die... De derde bank of op de derde bank ga je dat opspuiten. Wat krijg je? De natuur kun je niet regelen. Nee. En dan kan iedereen, het is, het is tegenwoordig van de zagen keurtzage vlees, staat gaat zeggen, er kan niets gebeuren. Nee, er kan wel iets gebeuren, want je spuit dat zand op bij die derde bank. De natuur die gaat dat zand verplaatsen. Wat krijg je? Je gaat die stromingen die ga je veranderen. Die veranderingen die gaan onder water plaatsvinden. En niet boven water, maar onder water. En dan kunnen ze wel zeggen, ja dat houden we in de gaten. Dat kan je niet in de gaten houden. Want je weet niet hoe die stroming natuur, hoe snel of hoe langzaam dat gaat. En wat krijg je? Je krijgt andere stromingen. De muien gaan verplaatsen. En als je daar gaat lopen of zwemmen. Het wordt gevaarlijker. Wij zwemmen al vaker. Hoe, va hoe vaak zwemmen wij in zee? Jij kunt dat nooit zien onder water. Nee, zien en als je gaat zwemmen, die stroming die neemt je automatisch Rond De onderstroming is er, die, die is aanwezig. En die kan nu sterker worden, doordat je muien gaat verplaatsen, het zand gaat verplaatsen. Dus je krijgt een andere stroming. En daarvoor wil ik waarschuwen. Een toerist die hier komt... Die ziet het niet, weet het niet, hoort het niet. Maar um, als je niet zou uh, suppleren, dan zou je die onderstroming ook hebben. Ja, maar ben, je gaat, het gaat dat, dat is, dat blijft altijd ja. zo. Alleen je gaat het verplaatsen. Maar dat, dat, dat ziet een toerist toch niet? Nee, en wij toch ook niet, of wel? Maar... Nee, maar kijk, als ik bijvoorbeeld bij Stront en 10, je noem maar een voorbeeld, uh, weet dat daar een muis is, dan ga ik daar niet zwemmen, bijvoorbeeld. Nou is hij morgen ineens bij Stront 10. 12. Ja, daarom. Dan. Ja. Wordt de toerist daarop uh, gewaarschuwd? Nee, maar de toerist weet niet beter. Nee, maar als jij een bord en dat hebben. Uh, oh, je wil een, een, ja, een mijbord. Ja, is... Nou, een okay. mijbord Ga bovenaan. Als die toerist naar beneden tussen de strand gaat. Met zijn hele grote borden. Geef het aan. Die toerist kan dat lezen. Van jongens, let op. Dat zouden ze toch doen, volgens mij? aangeven van muien. Nou ik heb dat gevraagd in eerste instantie in het kun je teruglezen. Was niet nodig. Oké. Okay. Als jij op het strand staat dan kun jij wel een vlag hangen of weet ik veel ja. wat of ja, iets neerzetten. Nee. Ja dat moet je wel blijven doen. Ik zit dat ze dat niet meer moeten doen. Maar ga bovenaan die boulevard, geef het aan. Ja. Dit is wat ze nu bij Pitt hebben gedaan. of... Eh, hebben ze ook even op die borden hebben ze een waarschuwing geplaatst van ja, dus. meestal op. Als ik even uh, terug uh, kan, want ik had eerst het idee dat je uh, het echt over de effect. Het is het is een effect van de zonsuitdrijving. Ja, maar eigenlijk wil je waarschuwen voor uh, het effect, het verplaatsen van muizen, de onderstroming, en dat omdat de uh, de toerist dat niet zou weten. De toerist weet het ook niet. Nee, maar uh, als zandvoort zeg je, ja, hij verschuift. Hij verschuift. Dat, dat vind ik dan wel, als zandvoort moet je dat weten. Ja. Maar als toerist weet je dat dus dat niet. Dat weet je dus niet. Want eigenlijk wat je, wat je dus wil, is waarschuwingen op de boulevard, bijvoorbeeld. Uh, toerist, pas op, want. Juist. En wat is een kleine moeite om dat soort dingen aan te geven? Kijk, en net als wat ze nu gaat doen met die zonsupplesie. Je kan het namelijk niet zien. Hoe het, dat, ons, gaat dat snel of gaat dat langzaam? Dat kan je niet zien. De stroming is hier in zand ja. Op de Noordzee, het is gewoon verschrikkelijk. We hebben die bier gehad in de Muiden, die is verlengd. Nou, dat, heb je, dat heb je nu gezien, want al dat zand kan je net zo goed gelijk in de Muiden neerleggen, denk ik. Maar dat bedoel ik. Dat, dat is het effect eigenlijk. Maar, maar dan, ga je Ja, maar als er dus. dus die boot is er, met die, die gaat dat, spuit dat, dat zand. Mm -hmm. Dan komt daarna komt er een, een meetbootje. Komt er. Ja, en, die kijkt, het... en die kijkt wat er gebeurt. Ja, maar, dus kunnen zij dan niet meten dat die muien verplaatsen? Ja, maar kijk, als jij ze spuiten iets op. En wanneer gaan ze dat controleren? Ja, ja, dus daarna? Heel... Ja, daarna. Oké, okay, dus dan spuit je het op. Als je morgen een duin inzet en ze komen overmorgen controleren, door de stroming. is, is die veranderd? Is die al, is die al daarna is die veranderd. En wat krijg je? Dat zand, dat, stel nou dat je een mui hebt en ze gaan het zeg maar aan de rechterkant of aan de linkerkant gaan ze het opspuiten. Dat zand dat gaat zijn eigen verplaatsen. Dus wat ga je doen? Je gaat dat in dat stel dat een gat zou zitten, je gaat dat opschuiven. Je dat ja. gaat even je ja, ja. dat de natuur die gaat het opschuiven ja, daar uh, daar heb je weinig invloed op wat nee. je wel waar je wel invloed op hebt is uh, het bekijken en het waarschuwen um, daar zijn jullie mee bezig wat heb je wat hebben jullie concreet gedaan als sociaal zandvoort uh, in de gemeente nou we hebben diverse malen hebben we daar vragen over gesteld van, let op mm -hmm. geef het aan als je de boulevard gaat of het strandafgang geef het aan door middel van op de borden of nou, dat dat heb, of zo, of... dat heb je gevraagd uh, middels brieven aan het college. En het eerste antwoord en heb was. Je daar van... ook een antwoord op? Ja, het eerste antwoord was van het college. En wat ik heb ook gevraagd zijn de is, uh, of de hulpdiensten op de hoogte gesteld. Dat ja, ja. oh, was niet nodig. Staat daar ook in de eerste Be beantwoording was niet nodig. Nou, wat is de motivatie dan dat het niet nodig is? Ja. Nou, Rijkswaterstaat had gezegd. Het was niet nodig. Het is dus geen gevaar. Dus de hulpdienst hoefde er ook niet op de hoogte gesteld te worden. Toen heb ik met mijn gevolgvragen weer gevraagd en heb ik ook gevraagd van wie hebben jullie die antwoorden gehad. Dus de slager ja, zijn eigen vlees, ja, ja, ja. Geeft, geeft zijn eigen geeft eigen antwoorden daarvan. Want er werd gelijk doorverstuurd naar de Rijkswaterstaat. Ja. De pagina daarvan. Ja, dat ken ik ook wel zeggen. Ik ook wel kijken. Ik kan ook wel dingen zeggen. Maar dat geeft dus bij Sociaals Antwoord een onrustig gevoel. Ja. Want jullie willen daarmee verder. Um, je neemt geen genoeg met het antwoord begrijp nee. ik hieruit daarvoor heb ik ook vervolgvragen gesteld ja. en wat kan je als antwoord ja we hebben de hulp we hebben de hulpverleners hebben op de hoogte gesteld in een. is dat zo ja staat ook in staat ook in de antwoord? maar de hulpverleners weten dat ook dus de rest we nou, op... wel van uit ja, ja oké okay. het is wel te. Hulp, Ach, maar wat komt nu Kijk, als ik iets onderzoek of als ik vragen stel, dus onderzoek ik iets. En ik ga ja, niet over, over ja, nee. een ijs. En zelfs met die, met die snelheid. Daar komen ze we op. Weet je, onderzoek ik wel even eerst, voordat ik vragen stel. Ik ga niet de dingen zeggen wat ik naar de bekende weg hoef te vragen. Maar nu blijkt, heb ik medewerkers gesproken, ik ga geen namen noemen. Die gaan nu al zeggen, ze, ze, ze merken nu al dat ze iets aan de veranderingen zien gebeuren op het water. Ja, dat is duidelijk. Ja, maar ze zijn er dus al waakzaam op. Ja, ja. Mm -hmm. Weet je, en waarom moet zandvoort zo direct weer, als er iets fout gaat, weer in, een, in maar het nieuws komen? Waarop van ja, er is weer wat fout gegaan. Als je nu zorg hebt daarover en uh, je wil dat concreet iets aan doen, is het dan niet handiger om gewoon uh, aan het college te vragen of zetten er twee woorden neer? dat denk je wat ik allemaal gevraagd heb? In mijn, in mijn vraagstelling allemaal. Oh, maar het is niet de eerste keer. En als het, je dit niet vraagt... Die kant wil ik ook op, want het is niet de eerste keer. En dan vraag ik me toch af, want jullie zijn met 17 uh, volwassen uh, jongens en meisjes daar. Of je dat niet met z'n allen gewoon eens moet eisen in plaats van vragen. Ja, nou, je kan, uh, ik probeer alles te eisen, maar dat kan niet. Je kan alleen maar vragen stellen. Je kan je best doen om iets voor elkaar te krijgen. En dan kun je er 16 man of 17 man nou, ik... op en weer achter je te krijgen. En 9 van de 10 keer lukt dat ook wel. In dit geval zou dat niet zo'n probleem zijn, denk ik. Nee, dat hoop ik ook niet. nee. Maar ik hoop nu dat dat college nu, Die is nu aan zit. Laten ze nu allemaal zien van... jongens, we gaan er alles aan doen om dat te kunnen voorkomen. Ja, is... En als we dat nou niet doen? Ja. Dan blijf ik net zo lang aan die deur hangen. Dan wil ik toch terug naar het, het, het, het principe van de raad. Het college werkt in opdracht van de raad. Dus als de raad zou zeggen... ik wil daar een aantal borden hebben, moeten ze dat doen. Ja. ja? Ik heb het al Willem uh, ook al gevraagd. En mocht het echt zo... Dat het, het, maar ik ga ervan uit dat dat gaat gebeuren. Daar ga ik van uit. En als het een echt... Niet zo zou zijn. Kijk, het is nu een recess aan de gang. Ja, ja, ja. En het zomerseizoen, het is weer vanaf juni tot ja. september. En dan is het meestal het zomerseizoen het zomer het natuurlijk voorbij. Ja. voorbij. Maar, je kan, maar in ieder geval voor volgend jaar. Je kan blijven, nu ook, je sure. moet er nu bovenop ja? zitten. Zeker. En je kan nu aandacht aan blijven ja. vragen en door middel van vragen. Het is niet zo moeilijk om die vragen toch te stellen. Ja. Nou, dan uh, houden we die uh, uh, suppletie-effecten even voor uh, aan. Voor wat jullie daarmee gaan doen na het seizoen. Uh, het ja. tweede onderwerp waar wij het even over wilden hebben, Snelheid. is dat jullie uh, samen met uh, de PvdA een brief geschreven hebben over uh, uh, de aanrijroute naar het circuit, uh, de Verlennepweg en Vondelaan. En de Celsiusstraat. En en, de Celsiusstraat, en dat vinden jullie ook een circuit. Ja, um, ik heb aangekomen. Maar... Die straten zijn ontsluitingsstraten waar 50 gereden mag worden. Ja. Voor de rest alles eromheen is 30. Ja. Nou. En, en jullie uh, maken je ernstig zorgen over die straten? Ja, ook hier. Dat, dat er te hard gereden wordt, dat is duidelijk. Um, los je dat op met handhaven? Nou, ik denk het wel. Als jij daar gaat staan en je zit er nog neer, of wie dan ook, en je zit aan een kar of een voertuig en je gaat van uh, snelheid en je flitst iemand, ja. ik denk dat dat wel gaat helpen. De mensen gaan al dan denken van, hou, even opletten. Als ik nu en dan gaan we weer het onderzoek, het gaat ook weer niet dat wat ik nee. gedaan heb. En ik heb het nu zelf meegemaakt. Ik loop nu niet zo snel. En heb ik een stokje van nodig. Dat maakt niet uit. Maar als ik dan oversteek en ik sta al vanwege de staat. en ik word voor twee kanten in één <lacht> richting ingehaald. en de vuil uit mijn schoenen of de vegers verdwijnen. Dat niet? Dan denk ik bij mij: jongens. Dan nee, gaat hier nee, iets fout. Nee, nee. En weet je, ik ben hier wel eens gelezen in de krant of gisteren of eergisteren op het journaal. is weer een kind doodgereden. Ja. Ja, er is iemand die 50 kilometer te hard waar je 50 mocht is die doodgereden. Ja. Moet het hier dan eerst gebeuren voordat er ingegrepen gaat worden? Ja. Ja, hopelijk niet. Maar... Nee, maar dan is het antwoord weer in het, in het nieuws. En dan gaan we weer. Waarom iets voorkomen? Weet je maar het is, is, yes. dit is, dit is, is net als met die, uh, die mui. Het is niet de zoveelste vraag die gesteld wordt. Maar, uh, want uh, volgens mij loopt het al een paar weken die, uh, die ontwaving. Nou, misschien al langer. Uh, ook hier zie je uh, geen ontwikkeling. Want anders had je hier niet gezeten. Ja, we krijgen antwoord van het college. Van ja, we gaan in november gaan we controleren. Oh. Het staat er tot duidelijk in. Dan gaan we in oktober of vorm, gaan we een telling of iets controleren. Nee, als ik iets vraag, is het is het zo moeilijk? Om dan. Kijk, ik weet huis wel, de politie heeft ook andere prioriteiten. Dat heb ik ook in mijn eerste vragen gesteld. Dat begrijp ik allemaal wel. Er zijn ook andere prioriteiten. En daar heb ik al het begrip voor en dat snap ik ook allemaal wel. Maar er zijn genoeg dingen dat je daar ook op kunt reageren en gaan. Dat, dat, is, dat, is, dat is duidelijk, Anticipie. hè? Uh, Jullie zien een gevaarlijke situatie in, maar dan kom ik toch weer terug op, uh, op de vragen en het college. Ik proef een beetje uh, dat jij vindt dat ze een beetje laks aan het worden zijn daarover. Nou, kijk, nou, wat, wat ik niet begrijp, is als ik vragen stel, en het zijn hele gewone normale vragen, en mm -hmm. ik, ik geef ze ook duidelijk aan wat ik bedoel. Ja. En het, dat doe ik ook met andere dingen. Maar het, wat me irriteert is dan dat je als antwoord krijgt... het heeft geen prioriteit. Want dat staat maar er ook duidelijk. Waarom steekt u dan niet in dat het wel prioriteit is? Ja, dat doe uit. ik ook. dat geef ik ook duidelijk aan. Mm -hmm. En dan geef ik ook met mijn vervolgvra vervolgvraag. Ja, ja. Vraag mm -hmm. ik het weer. Van waarom geen prioriteit? En dan leg je het ook uit waarom. En dat is het probleem. En dan wordt er opeens tel. Er wordt er gezegd van ja, we gaan in oktober, november gaan we telling of... Uh, dus ja, actie dus in, in, in, in ieder geval komt er actie op. Ja, maar waarom pas je in oktober, november? Ja, als ik bij. Ben of, of die, uh, uh, de, wat je nu vraagt, in de motivatie staat? Nou, dat staat, uh, staat er allemaal in. Dus? Maar, er staat ook duidelijk wat mijn verlangen zijn. Of verlangen. Ja, dat, dat begrijp ik, maar uh, ja, ja. stelt het college ook... We kunnen pas in november op dat... En meer... ja, maar ja, maar... Het liefst lief wil jij dat het morgen gebeurt, dat begrijp ik wel. Ja. Maar het college zegt ik kan dat pas in november doen. Nee, maar het hoeft niet te pas in november. Het kan ook eerder gebeuren. Ja. Als ik, als ik... Nou, Dan zou ik graag de reden willen weten van het college waarom je het niet volgende week doet. Wat, wat, wat denk je wat er in de vraagstelling staat te vervolgen? Wat Ja, dat moet nog komen. dan. Dat moet nog komen, ja, ja. Ja, dan kan je het antwoord niet even. Dus ja. nee, duidelijk. Maar het gaat er mij om, kijk ik heb. Is het... Ik hou mijn hart vast op die van Alverstraat... bij de toeristen, bij dat Center die oversteekplan. De overstreekplaats bij de Vlenderweg in de Celsiusstraat. Het is zo langzamerhand een reisbaan aan het woord. Daarvoor heb ik ook ja. gezegd. We hebben een derde circuit of een tweede circuit. is is antwoord. Het is dus uh, gevaarlijk. Um, ik wil even uh, de, de politieke weg uh, weten. Want nu is het reces. Jullie... Het is reces. En uh, is het dan zo dat een aantal dingen gewoon helemaal stil liggen? Nou kijk. Kijk, dit zijn dingen waarvan je zou kunnen zeggen. Uh, dat vinden wij als Sociaal Sandvoort en uh, PvdA dermate hoog, dat we dat inderdaad aan de orde willen stellen. En dan hopen we dat alle 16, 17 lui zeggen van je gaat nu wat doen. Nou kijk als Maar nu het... is er een zes, dus het ligt eigenlijk gewoon stil. Ja oké, okay, maar daarvoor kun je het wel aandacht aan besteden. Je ja, kan zeker, kan zeker veel zeker. mogelijk dat zeggen wat je wil zeggen. Omdat dat, er dat iets iets. Kijk, als... Stel nou dat jouw dochter het is die er wat gebeurt, dan is Leiden in last. Maar de voorhandel maar. Ja, nee, maar dan is... Leiding... Nee, maar ik, ben, ik, ben het wel, ik ben het ook met je eens. Alleen, uh, mijn vraag is dus... Uh, uh, zolang het college zegt... We gaan in november wat doen... Kan je tijdens het reces het niet op scherp stellen? Nou, Behalve uh, vragen, vragen, vragen. Ja, ja sowieso. Je, nou, dat, dat, dat is, dat is dat eigenlijk wat ik, ik bedoel. Ja, nou, je weet het zelf al, je geeft mm. zelf wat antwoord al. Nou. Kijk, je kan zoveel mogelijk aandacht aan besteden. Je kan zoveel mogelijk zeggen van jongens, let er nou op. Je, ja. Ga er wat aan mee ja. doen. Ja. Kijk, en als het zo meteen het reces voorbij is... Dan kan de raad zeggen voor jongens, dit okay. kan zo niet. Nou, dat, dat is een beetje de... de, de en waarom de moet de het zo lang rekening. duren? Ja, maar waarom kan het duren? En hetzelfde is in de staat. Je hebt precies hetzelfde. Hoe vaak heb ik niet schriftelijke vragen en mondelingen vragen hierover gesteld? Over fietsen die tegen het verkeer inrijden. Over de stoepen. Over Raad, de Kerk. Maar nou ben je er zelf ook mee bezig geweest. En je hebt zelf ook gedaan. We hebben dat ook aangegeven. We hebben foto's aangeleverd. Dat het gebeurt. Wanneer is het de eerste uh, raadsvergadering? Ik er ergens? dat even niet meer uit mijn Ik dacht 13 of 14 september. Oké, okay, in uh, de tweede week van september is de ja. eerste raadsvergadering dan uh, nou, hopelijk... Ik de commissie, dan hoop ik uh, een aantal scherpe vragen te zien van jullie kant. Nou, ja, als ik dan nog een zit, dan, dan komen ze ja. niet de huizel, daar hoef je niet bang voor te zijn. Uh. Henk, bedankt voor je uitleg over ja. deze twee ja, uh, onderwerpen, eraan. en ik hoop uh, dat uh, het college en de raad uh, jullie uh, steunen in deze dingen. Ik hoop uitvoeren van. maar daar ga ik wel vanuit. Uh, ik hoop, ik het. Dank, dank je wel.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 She steals like a thief, but she's always a woman to me.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 Weer een heel rustig plaatje ja. uh, uitgezocht, omdat wij overgaan naar uh, de schoonheidsspecialisatie, zal ik maar even zeggen. <laughs> uh, uh, Laura Bluis zit bij ons, welkom. Ja, ja dankjewel. Dankjewel voor ja. deze uitnodiging, hartstikke uh, leuk. Uit Vanvoort, Ja. Uh, verplaatst van noord naar zuid. Ja. Ja, want ja, je start ja. de keerste in de Oude Bakswinkel? Uh, ja, klopt. Ja, ja vij mijn vijfde locatie inmiddels nu. Begonnen op de Engelbertstraat bij, uh, bij Face to Face. Ja. Toen ben ik naar de Potgieterstraat gegaan. Ja. Uh, toen naar de Zeestraat toen naar de Beeldwijkstraat en nu uh, Zeestraat weer dus terug ja. waar zat je nou voor in die Zeestraat dan uh, bij Cora bij Boudoir. Oh, ja. dus een stukje ja. naar beneden okay, ja. een stukje ja. naar beneden ja. uh, het pand is helemaal verbouwd en gedaan ja. en er staat een, uh, een olijverboom voor de deur heb ik gezien ja. en hij staat dan mag dat uit, van de gemeente he? ja <laughs> <Vast> wel <laughs> ik heb het stiekem gedaan hey, uh, uh, je zit al jaren in het vak ja. en uh, je bent al jaren verhuisd ja. uh, wordt dit de stek? of uh, ja. kijk je nog uit naar grotere ja, ja, ja, dromen mag altijd, toch? In Tuurlijk. principe zit ik hier goed. Uh, hartstikke blij met deze locatie. Superfijn. Je ja. zit toch meer in de loop dan natuurlijk ja. Ja. Uh, in, in Noord. Ook een prima stek, hoor. Als ik niet uit mijn was gegroeid, dan was ik daar ook niet bij weggegaan. Ja, ja, okay. Dus ja, dat is nu denk ik ook het geval. Ik bedoel, ik, ik zit hier heerlijk en uh, we hebben drie behandelkamers. Het ja. gaat goed. Ja. We zitten overal tussenin het centrum, treinstation, het strand. Lekker centrum. Dus ja, zolang ik niet uit, uh, uit mijn je ja, groeien, blijf ik daar zitten. Je hebt natuurlijk vaste klanten, natuurlijk. die heb je meegenomen. Die neem je steeds mee. Dus ja, ja, inmiddels uh, bestuik. 13 jaar. Ik ben vroeger ook wel uh, bij jou geweest. dus. Ja, niet meer? <laughs> nee, niet meer. <laughs> niet meer. <laughs> nee, meer nodig, die behandelingen zijn zo goed. Op een gegeven moment Dat is het gewoon klaar. Ja, Daar kunnen we wel even over. Maar je hebt, er zijn nieuwe behandelingen, hè, Laura. Ja, maar deze door, branche hè? is sowieso ja. Ja. heel innovatief. Dus, uh, en, en ik blijf ook continu vernieuwen. Way. Ik kan niet stil blijven staan. Ik, uh, nee, dat het is veel te leuk allemaal. Ja. Ja. Ja. Als je dat uh, uh, terugrekent. Je doet het al heel lang. En uh, de innovaties uh, die bolderen maar door. Toen jij begon. Wat waren toen de hoofdingrediënten? Ja, ja, Ik denk dat de hoofdingrediënten. Altijd wel een beetje. Gelijk blijven. Alleen verbeteren. En Ik, ja, ik ben zelf heel erg veranderd. Ik ben. Uh, begonnen ooit in een beautycenter. Heb ik stage gelopen. Zeg maar het wellnessgedeelte. En um... nou, Wat deed je toen? Wat was ja, dat jouw, jouw was... zorg? Jouw verantwoording? Ja, allerlei behandelingen. Facials. Bij All? Ja, bij Copernol. Ja. ja, daar ben ik ja. begonnen. Ja. Ja. Uh, facials, uh, ja. planks, massages, ja. algepakkingen. Ja, dat was echt, echt wellness. En um, dat ik voor mezelf begon, uh, ben ik gestart met Ariane Inde. Een cosmetica merk. Mm -hmm. uh, later ben ik daar een wat luxer merk naast gaan voeren. La Coline. En eigenlijk, sinds de samenwerking met uh, cosmetische artsen, ging er voor mij een andere wereld open. Mm. Het, het medische. En ja, ja. Uh, ja, de, de huis heeft natuurlijk een bepaalde dikte. En onze opleiding gaat tot een bepaalde diepte. Ja. En uh, ja, artsen mogen en gaan natuurlijk veel verder. Dus ik ben echt gaan specialiseren en, en de dermatologieopleidingen gaan volgen. Ik ben geen dermatoloog, absoluut niet. Maar nee. uh, mijn kennis rijdt nu wel verder. Ja. Hoe. Oh, uh... Hoe zit zo'n samenwerking in elkaar met zo'n cosmetisch arts? Um, ik lever een volle agenda aan, aan de cosmetisch arts. En zij komen de behandelingen er, er komt dus iemand een... bij jou? Ja, klopt. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? En dat, dat ik onaardig gezegd. Maar dan zeg jij van ja... Hartstikke fijn, maar ik moet u doorverwijzen na. Hoe gaat dat ja, in zijn werk? De, de artsen komen in principe voor injectable behandelingen: voor botox, fillers, maar ook voor consults, voor bijvoorbeeld ooglidcorrecties. Ja, ja. Um, maar dat gaat dan, gaat dan via jou? Dat gaat via mij, ja. Ze dus komen okay. natuurlijk okay. eerst bij mij in de stoel. En uh, Dus het eerste consult gaat eigenlijk via mij. Uh -huh. En ja, ik mag die behandelingen natuurlijk niet uitvoeren. Dat moet echt. Uh, dat ik zes jaar geneeskunde moeten studeren. Dat is <laughs> ja. Helaas ja. niet gedaan. Nou. Dan. Uh, Iemand komt bij jou en zegt, nou, ik, ik wil ook dit correctie. Ja. Dan verwijs jij door? Ja. ja oh, maar dat gebeurt, ze... niet, dat gebeurt niet bij jou in de salon, toch? Nee. nee, die behandeling de, niet. Ja. De injectable behandelingen wel, wel? wel, maar de, ja, maar de maar er er kleine af. chirurgische ingrepen... die worden echt in de kliniek gedaan in Amsterdam, bij dokter Zink. Ja. Dat is jouw... Uh, uh, vaste medewerkend ja. arts? Ja, daar heb ik al, uh, al zeven jaar een samenwerking mee. Gaat hartstikke goed, hartstikke fijn. En ja. injectables is botox? Of is botox, het... fillers, uh, draadjeslift is er tegenwoordig. Ja, er is zoveel ja, te doen collageen, om... Uh, collageen? Collageen. Ja, ja. collageeninjecties, ja. ja. Wat was je net aan het liften? Wat was ik net aan het liften? Ja, ja ik, ja, een ik draad, heb een traanoog. Dat zien, traadjes, dat zien ze natuurlijk traadjes, niet op draadjes. Draadjeslift? Draadjeslift, ja. Dat Dat zijn een soort uh, hechtdraadjes. <laughs> en die worden dan uh, nou ja, daar waar versteviging nodig is ingebracht. Ja. He, dus het kan zijn, uh, de armen, het, het gezicht, ja. daar waar verslapping is, en er zitten soort weerhaakjes He? aan, waardoor dat dus een... Wordt strak getrokken? Ah, ja. Het, ja. Dus maar is, is dat dan het... niet eng? Dat dat is los... dat eng? Nee, nee, nee dat, dat, dat gaat niet los. Dat raakt niet ja. los. Het, het, ja, Als je bijvoorbeeld nog niet toe bent aan een facelift, of... of liever niet geopereerd dus tussen, uh, wordt. Tussen. Ja, is het een mooie, mooie oplossing. Ja. ja, apart. Kom eens op Ja, ook bij onze dokter Job. Je mag rustig een keer langskomen ja, om, uh, om allerlei informatie te halen ja. bij jou op de Zeestraat. Um, dat is duidelijk herkenbaar op die hoek. Ja. Um, een tijdje geleden was er nog wat tumult bij de buren bij jullie. Heb je daar last van gehad? Ja, daar heb ik behoorlijk het last van ja, gehad. Ja, ja absoluut. Um, Echt een sterke Ja. Een Iedereen moet wat de doen uh, voor zijn geld. En zij kozen ervoor om een wietplantage uh, uh, te beginnen. ja, fantastisch idee natuurlijk, als je het goed aanpakt. Alleen, uh, zij zijn Vindelijk zo goed. intelligent geweest om onder de fundering door te graven. Ja, echt. Maar ja, ongelooflijk. De, de, uh, het pand waarin jij zit, dat is uh, uh, helemaal verbouwd en gedaan. Ja, en, ja. Hoeveel was dat je ervan? Ja, veel. Want het is, een, het is enorm... Ja, ik moest dicht. Er was uh, instortingsgevaar. Um, dus eigenlijk... Ja, de, de drie omliggende panden... Zeg maar, van, uh, ja, van C-Stra 32... 32 ja. die werden allemaal ontruimd. En uh, Dus ja, mijn, mijn huurbaas... zijn ook niet blij. Nee. nee, nee. Wordt gecompenseerd? Nee. Ja. Nou ja, dat loopt. En dat, ja. dat duurt nog wel even. Ja, dat, dat duurt ontzettend lang. lang maar inderdaad ze Gezekerd dus dus ja. ja, ja. En ik denk dat jouw uh, huurbaas... Uh, ondanks dat jij die geweest bent ook een heleboel problemen mee hebt gehad en ik uh, hoop dat ja, gaat dat we dit komen ja. um, je hebt al een heleboel dingen uh, genoemd van draadjes het liften tot uh, <laughs> ik vind het nog helemaal leuk, leuk. <laughs> uh, tot, tot uh, uh, uh, uh, het kleuren van wenkbrauwen mm -hmm. Of wimpers. Hè, wimpers, ja, breed wimper is extensions. wel niet dan. Hoe, als, als, Ja, ontzettend breed. Uh, we bieden facials aan, peelings, wimper extensions. Uh, je kan de wimpers laten kleuren. Permanent make-up sinds A kort. Ja. Uh, IPL, definitieve ontharingsbehandelingen. Is IPL? WAXbehandelingen. IPL. IPL, oh, oké. Okay. <laughs> um, dat is ja ontharen door middel van een, een ja, laser. Uh, vroeger was het laser. Tegenwoordig is het IPL. Dus het vernieuwde laser. Intense uh, ja, slide. Ja, en daarmee vernietigen. De haar en dan zakjes. komen ze niet meer terug. Nee, okay. nee dat is de bedoeling. Ja, ja. dat Kortom, Het is een uh, ja uh, al Van je. alles te doen. Ja. Dus er is heel veel te ja. doen. En wordt er veel gebruik van gemaakt, ja. nou ja? Ja. ja. ja, absoluut. Um, het is ook heel leuk om natuurlijk zo'n variatie aan te bieden. Ja. Maar er wordt ook echt van alle behandelingen veel gebruik gemaakt. Ja. En is het betaalbaar? Ja, natuurlijk. Ik zit wel in het wat luxere, hogere segment, maar het is zeker betaalbaar. Ja. En uh, als mensen echt acne-problemen hebben, zijn we ook bevoegd om uh, factuur uit te schrijven voor de zorgverzekeraar. Dus dan kan je het weer vergoed krijgen. Altijd fijn. Maar uh, ja, ik vind het absoluut betaalbaar. Ja. Over dat betaalbaar, hè? want je zegt, ik zit een beetje in een, in een hoger segment. Mm -hmm. Hoe moet ik me dat voorstellen? Er zijn Jij ja, je bent je kliniek? In het niveau daaronder, hoe moet ik me dat voorstellen dan? Ja, het niveau daaronder, dat, dat, dat is misschien een schoonheidsspecialist aan huis. Het ligt natuurlijk aan de kwaliteit um, van de behandelingen die A, de je levert, de, de, de opleiding die je genoten hebt, de, de producten waar je mee werkt. Het product, Sorry? De mindere breedte van buiten. Nee, behandeling en niet zozeer de breedte van de behandeling. Ik denk de kwaliteit van de behandeling. En de kwaliteit van de apparatuur en de kwaliteit van onszelf. Hoe getraind wij zijn, de ervaring, de opleiding. En vooral ook de producten. Hoe vaak moet jij bijtrainen? trainen? Nou moeten, ik willen. Het is willen en moeten natuurlijk. Ja, meerdere malen per jaar. Sowieso van het merk, image waar ik mee werk. Zij organiseren trainingen. En ik ga zelf ook naar beurzen, congressen. Ja. Over, ja. over dat, uh, over dat uh, merk. Ja. Ik heb, uh, in het begin zei je, ik heb met dat merk gewerkt en nu heb je een ja. ander merk. Hoe kom je op zo'n merk? Nou, uh, wat heel bijzonder is aan dit merk is dat het een Cosmosutical merk is. Dus het is geen gewone cosmetica. cosmetica, gewone cosmetica werkt tot een bepaalde diepte in de huid. En dit is een mix van cosmetische ingrediënten en medische ingrediënten. En dat gaat veel dieper de huid in dan elk ander gewoon cosmetica product. Maar je, ja. je leg je dus vast aan een merk, dat zie ik bij de kapper ook, wel. Dat zie ik allemaal hetzelfde merk. Mm -hmm. Waarom is dat? Is, is dat omdat, het, omdat jij vindt dat het beste fout ja. is? Okay. Ja, dat daar staan wij dan achter. En dat, uh... en dan staat, ik vroeg me dat zo af, omdat je die mensen. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. daar werk je mee. Is en dan van verkoop je het ja, dan ook dan. Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Nog, nog vragen, doen jullie ook uh, witte tanden bleken? Je nee, nee dat doen we niet. Nee, ik nee. vind dat Ze echt wel goed. mijn tandarts... Nee, uh, nee, ja, ik moet mijn tanden wel. Ik Doe me op. Ik denk Twee keer per dag. dat is goed. We gaan zo over naar country en western. Maar om het een beetje ik samen te voelen. Dat mijn afdeling. Nee. Ja. Wat is jouw afdeling wel dan? De beauty toch? Nee, en, en muziek? Oh muziek, ja, ja van alles eigenlijk wel. Ik, okay. ik vind alles leuk, maar country en western sla ik even over. Okay. Dus dat horen we niet in de salon. We horen een beetje, een beetje lounge muziek. Ja, lounge muziek. Ja, ja klopt. Ja, klopt. Ja, ja. Um, als mensen wat willen weten. Ja. Over uh, welke behandeling dan ook. Want je zegt eigenlijk. Kan er een heleboel. Ja. Dus als er iets is wat ik zou willen, dan wil ik contact met jou opnemen. Heb je een eigen ja, website? Ik heb een website ww.dusselonzantvoort.nl En loop anders gewoon binnen. Altijd welkom. Je ja. Altijd open. Ja, hoe, absoluut. Hoe, hoe vaak ben je open en wanneer? Zes dagen per week. Maandag tot met zaterdag. Uh, sowieso van 10 tot 5. Uh, dinsdag, woensdag. Van 9 tot 9 en door de week is het in principe op afspraak ook van negen ja, tot 9. Wel een handig, handig gegeven dat je ook s'avonds ook bent. Ja. Zijn ja, daar is ook heel veel vraag naar. Ja. Is er veel vraag? Ja, absoluut. Ja. ja, de avond daar zitten eigenlijk standaard ja. van ja. Ja, ja. het werken. Ja. Ja. Nou ja, die ja. je ziet in, in in de retail zie je ook verschuivingen. Dus dat zou hier ook zo zijn, nou. denk ik. Ja. Nou, ik weet het voorlopig genoeg. Ja, ik het hartstikke leuk, kom een keer langs. Ik, uh, ik kom heel vaak langs. Ja, kom een keer binnen, als we dan, dat dan was. Dat Kom een keer binnen. Ja. Hey, Laura, bedankt als mensen. Jullie ook u, bedankt. weten te vinden op www of yes. kom gewoon even bij langs ja, op de Zijstraat. Dank dankjewel. dankjewel nou. en Western. Wat, uh, Roy van Bureningen. Hoi. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Ja, vertel eens. Ja, vijf jaar geleden, leer, of nee, acht jaar geleden leerde ik Michael Knumbe hier in Hote Hoogland kennen. Oh. Als nachtportier. En um, ja, en, uh, toen, hebben wij een, uh, toen uh, heb ik een jaartje hier gewerkt en toen ben ik uh, weggegaan bij Hote Hoogland. Ja. En toen uh, kwam ik... Uh, toen kwam ik hem een jaar later weer tegen, maar dan ja, als ex-collega, um, bij uh, het Wapen van Zandvoet. En toen zei hij, ja, ik ben, uh, wist ik al, ik ben zanger, ik ben uh, gitarist en uh, Americana. Ik zeg, ja, wat is dat dan? Vertel me. En toen zijn we eigenlijk uh, binnen een half jaar het Americana Roots Country and Blues Concert gaan organiseren in Theater De Crocht. Ja. Heel, uh, ja heel, heel speciale muziek, het is niet alleen country, het is echt van allerlei muziekstijlen bij elkaar. Je kan het uh, vergelijken met de Common Linners, mm -hmm. uh, dat is het bekendste Amerikanen toevallig was er van de week op Nederland 3 een documentaire over ja. Americana. Ja. En, uh, ja, ik heb afgelopen vijf jaar Amerikanen leren kennen, als een hele mooie uh, muziekstijl waar ik echt, waar ik echt uh, fan van ben gaan worden. Want je kende het niet daarvoor? Nee, ik kende het niet daarvoor, nee. En, um, dus we hebben uh, in totaal nu zes, dus de zesde concert hebben we ja. uh, georganiseerd ja. en allemaal in de krocht. En, um, Totdat het bericht naar me toe kwam dat Michael Knubber gaat verhuizen naar Duitsland per, uh, over twee weken. En um, ja, toen hebben wij heel erg duidelijk besproken van nou, wat gaan wij doen met het concert. De Krocht uh, was op vakantie, dus dat was geen optie. Um, toen kwamen we bij het Wapen van Zandvoort, waar we eigenlijk elkaar weer opnieuw hebben leren kennen op een andere manier. Terwijl ik hier niet wist dat hij muziek maakte. Kleine uh, wereld, hè? Ja. ja, en nu is het zelfs zover dat ik, dat ik weer terug ben bij Hotel Hoogland en dat hij gaat weg. En uh, we gaan een mooi, hij gaat een mooi uh, um, afscheidsconcert geven samen met Timmy en Friends vanavond in, de, in uh, het Wapen van Zandvoort vanaf, uh, vanaf 6 uur. Met een barbecue erbij voor 15 euro. En, oh. en de hele avond gezellige muziek. Tot een uur of 10, 11. Het ligt ja. er aan hoe, uh, hoe gezellig het blijft, natuurlijk. Ja. Ik heb een ieder vergunning tot, el, tot, tot 11. Okay. Dus we kunnen tot 11 doen. En het is heb buiten, hoor. Uh, uh, heb ja. uh, we, we hebben een incidentele vergunning. Omdat het, uh, omdat het evenement los is, is georganiseerd dan van, het, van het wapen. Moet ja. maar te zeggen. Uh -huh. En het is eigenlijk alleen maar voor de band. En uh, voor de rest. Uh, uh, eromheen is door iemand anders geregeld. Okay. Maar ja. um, even terug in de krocht, he. de ja. krocht is natuurlijk een besloten uh, ding. Je moet je door ja. de deur heen, dan moet je een kaartje kopen. Ja. Uh, hoe is dat nu geregeld? In principe is dit nu een, een gratis uh, concert, alleen uh, het extraatje is de barbecue voor 15 euro. Okay. Oh, ja. Het is een soort van afscheidsconcert van Michael, ja. uh, het Amerikanen roots Country en concert blijft bestaan. Op welke manier dan ook, dat is nu bespreekbaar. Uh, het is zelfs zo dat ik uh, toen ik het persbericht er lucht in gooide werd gebeld door in, iemand in Vianen. En toen dacht ik bij mezelf: wat wil je eigenlijk? En uh, Die vertelde mij: van ja, ik wil eigenlijk dat jij mijn. Uh, ons, hebben muziekfestivals net als wij in Zandvoort. Uh, of ik uh, voor hun in die vorm van muziekfestivals. met Americana-muziek, zo'n muziekfestival mm -hmm. in Vianen wilde organiseren. Dat is leuk. Dus, wat, wat dat kleine al niet doet en wat Google al niet doet, dat hij me gewoon gegoogeld. En uh, dan kom je toch terecht bij zo'n groot festival. En uh, ja, dat is wel heel erg leuk. En daar heb ik ook echt enorm veel zin in volgend jaar. Ja. Dus Leuk, uh, dit, deze serie blijft gewoon doorgaan. Ja, we gaan hier uh, gewoon door. Uh, dit, dit is een afscheidsconcert, zeg je al. Uh, waar gaan ze spelen? Buiten? Uh, buiten, onder de boom. Onder de boom. Onder ja. de vastaanjeboom. Er zit een mooi groot terras waar iedereen uh, en... kan genieten en, en barbecuen. Ja. Uh, voor de duidelijkheid, de barbecue uh, is natuurlijk helemaal onder de hoede van, uh, van het wapen. Ja. Uh, kan je daar van tevoren een kaartje verkopen? Kan, ja, je, je, kan aankomen je kan, nu, je kan uh, zo meteen om drie uur open zijn, kan je binnenwandelen van ik wil graag barbecueën, kun je me inschrijven. Of uh, op dat moment kan je ook, totdat het uitverkocht is natuurlijk, ja. uh, kan je binnenwandelen van nou ik wil barbecueën en dan kan je gewoon mee barbecueën. Dus dat is in principe geen probleem, maar vol is vol qua barbecue. Ja. Nou, ja. tot zover en, uh, dit, dit concert. He. Ga er vanavond lekker heen. En misschien nog begin. wel leuk te vertellen wie er optreden. Oh. Michael Krubben natuurlijk. En ja. Ja. Um, uh, Timmy and Friends. Dat is een, uh, een hele leuke country uh, band. En het is allemaal akoestisch. Dat is ook nog heel erg mooi. Dus het is een heel laag sfeertje. En niet lol stijl, Maar nee. gewoon laag. Rustig aan. Ja, rustig rustig aan. muziek. Ja, ja. ja de, daar uh, hoor ik toch een aantal uh, dingen over. En uh, stond ze zoals in de krant uh, van de week artikel over te harde festiviteiten. En het is ook bij Tropicana uh, naar boven gekomen dat het gewoon veel hier? te hard was. Oh, ja. oh, okay. me eens. En, uh, ik neem aan dat als ik vanavond op het terras bij het wapen zit, dat ik gewoon nog met iemand kan praten. Dat, nou, dat, dat kan wel. Het wordt niet enorm gewaardeerd natuurlijk door de muzikanten, maar het kan nee, het wel. Het gaat over het geluidsniveau. Ja, ja het, het geluidsniveau is laag. Het, het zijn niet harde uh, knalboxen die er staan. Okay. Om het zo maar te zeggen. Het zijn echt... Dat is er is, is versterking van, nee. van microfoon, maar de gitaar is niet versterkt. Nee. Dat nee. is, is akoestisch. Het, ja. Ja. Ja. Tot zover uh, vanavond. Ja. Uh, ik wil nog vragen, hoe is het met die toeristenmarkt afgelopen? Want is dit de laatste geweest? Van de laatste, laatste, nee, de laatste was, gister. was gisteren. Mm -hmm. En uh, wat ik vorige keer al zei, ik heb het ervaren als een hele gezellige, sfeervolle markt. Uh, het was wel een rollercoaster, want er kwamen allemaal nieuwe uh, dingen op het pad. En uh, ook uh, hobbels op de weg en... Uh, alles bij elkaar uh, genomen, ben ik wel blij dat we in ieder geval deze pilot zijn gestart. Want ik heb wel besloten om volgend jaar, wat ik al zei, eigenlijk door te gaan. Alleen uh, op een hele, op toch nog even een andere manier. Uh, die manier laat we nog heel veel in het midden. Uh -huh. en, um, maar gisteren was de drukste dag, uh -huh. sowieso voor de markt. Het was ook drukker in het dorp Worden moet ik ook eerlijk zeggen. Gisteren was het echt druk in het dorp. En gisteren, of vorige week toen ik had flyeren was in het dorp, zat er eigenlijk geen kip. Dus, ja, Daar lag het, ja, dat dat slaat het ook ook aan. op de markt natuurlijk. Ja, ja, ja, dat ja. slaat op de markt en dan krijg je van de marktlijn natuurlijk altijd. Uh, jij bent de verantwoordelijke, dus uh, jij hebt een goed promotie gemaakt. Nou, zo werkt het natuurlijk niet altijd. Nee. Nee. Um, maar de markt komt gewoon volgend jaar terug. En, uh, dat is leuk. Ja, ik kan ook vertellen uh, dat we 27 en. 27 augustus en 11 september weer de kofferbakmarkt gaan doen en 4 september komt er een themamarkt, uh, boerenmarkt. Boerenmarkt? Oh, ja. Dus is dat met boerenproducten? Uh, boerenproducten, hooibalen, ik ga kijken of ik met Centerparks kan praten. Een goeie kan lenen. Ja, nou, in ieder geval met Centerparks een leuk klein boerderijtje kan creëren. Ja, boerderijtje. Dat ja, is toch leuk. Dat is het idee erachter. Het weer heel wat anders. Uh, ja. Uh, Roy, wij uh, ja. worden graag uh, op de hoogte gehouden voor uh, wat betreft allerlei uh, activiteiten die jij ja. uh, nog gaat doen. Dat en uh, dat goed. zou je ook zeker doen. Ja hoor. Ja, dat... dat de markt okay. volgend jaar doorgaat vind ik ontzettend leuk. Want ik zie in omliggende gemeenten uh, ook uh, toeristenmarkten. Ja. En uh, dat hoort er ook een beetje bij voor. Zeker, zeker. Bij, uh, bij het seizoen. De komende festivals die uh, bekijken we, de koffermarkten. 26 uh, augustus en 11 uh, nee, september. Nee, uh, 27 augustus. Sorry. Ja. En mensen die een kraampje willen hebben, die kunnen zich bij jou nog opgeven. Ja, natuurlijk. Er is nog genoeg plek, want ik gooi het nu voor het eerst de lucht in. Oké, okay, dus ja, heel, goed, heel goed. Roy, ontzettend bedankt. Dank graag gedaan hoor. Dank je wel. We hebben nog de agenda, ja, dan is toch? Ja, nu met de muziek hier bezig. Oh, oké. Okay. Zetten daarna het van Herman Brood. Hebben wij nog een stukje agenda? En ja. Gerrie gaat beginnen met voorlezen. Ja. Uh, tot en met 21 augustus is nog de expositie Amsterdam Beach in het Zandvoorts Museum. En uh, tot en met eind augustus zijn de schilderijen en expositie van Jans Mouter bij het pluspunt. Ja, dat zijn dieren uh, schilderijen. Oh. Heel, heel leuk. Nou, gaan er lekker kijken. We ja. uh, de Foma Plein. Ja. Uh, 25. Dus, die loopt dus door tot 21-8, ja, de zomerexpositie, Joods Zandvoort in beeld. Prachtig tentoonstelling heb je het in de. Gezien? Ik heb hem gezien. Hij is mooi. prachtig. Ja, en hij is ook heel informatief, vind ik. Heel je mooi. kan een stukje ja. kijken wat er allemaal in die jaren tussen 1881 en 1951 in, in Sorry het Joodse leven gebeurd is. Ja, uh, ja, we hebben het net al gehoord. De recreade voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is nog tot en met 5 augustus. Nog één week. Ja, en inmiddels uh, zie je overal al uh, het aanstampen van de uh, zandblokken. Waar uh, vanaf vandaag uh, wordt gekarft en uh, gedaan. En dat is in het kader van het EK Strandsculpturen festival 2016. Uh, ze blijven staan tot 1 november. Maar uh, deze week is het kampioenschap opbouwen. En vrijdag wordt bekend vrijdag gemaakt de, wie het ja, Europese kampioen heeft. is. Ja. Uh, op 31 juli is de Pedoc Porsche. Dat zijn dan ongeveer 750 Porsche's op het circuit. Ja, dat is zondag. Dan ja, uh, wordt het morgen. gezellig druk. En we hebben het uitgebreid besproken over uh, het weekend. Het eerste weekend van augustus. Dat is volgende week dus. Vrijdag, zaterdag en zondag op strand. Maar de eerste twee dagen. Yes. Doet heel door het hele dorp heen. Gezellig. Uh, 6 en 7 augustus uh, de DNRT Super Race Weekend. Ook op het circuit. 6 augustus, nou hebben we het over gehad. Ja. 7 augustus, dat is wel een hele leuke. Dan is het uh, Plas du Tetere in de poststraat. Uh, een aantal jaren is dat, uh, het is een groeid succes. Heel erg een hele leuke ja, markt met leuk. van alles en voor iedereen wat. Een beetje Frans. En, hè? Ja, een ja. beetje Frans. een die kunstmarkt. Ja. En die is om begint om 10 uur en eindigt zondag 7 augustus ja. om uh, 5 uur. Ja, en dan heeft de pluspunt, die zoekt een receptioniste voor de dinsdagochtend. Ook oh, dacht, een Belbuschauffeur. Nee, die, is, die hebben ze gevonden. Oh, die hebben ze dus gevonden, die heb ik eruit gehaald. Uh, dinsdagochtend en de dinsdagmiddag. Dus en, en zeg maar eigenlijk. Uh, meer informatie bij Jolanda Groos. Telefoon 023 574 En wat doet een receptionist? Ja. Die ontvangt de bezoekers. Iedereen die binnenkomt bij Pluspunt. Komt bij de receptie. Ja. En vraagt uh, hoe of wat. En dan word je doorverwezen. Is je bent gewoon een echt receptionist. Oké. Okay. Ja. Ik heb het ook gedaan. Ja, nou ja. Uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen die komen maandelijks terug. Veel bij Pluspunt. Veel bij Pluspunt. Als je wat wil weten over vrijwillige zaken of hulpdingen, doe uh, even kijken bij Pluspunt. En je kan naar de binnen lopen en uh, dan word je door een receptionist keurig doorgewezen. Want er is heel veel te doen. Uh, wij gaan een beetje afscheid nemen, want het loopt tegen de tijd aan.